Wat krijg je als je drie gesjeesde jongeren samen met een volwassene met aandachtstekort radio laat maken? Ja, er gebeuren hier uh, vreemde dingen. Uh... Non-stop hilariteit. De Bananenrepubliek is het programma dat de zingeving terugbrengt op de radio. Voordat het te triest wordt, uh, ja. lijkt het me afstandig om te gaan afsluiten. Ja. Ja. Een spik -splinter nieuwe show die de relevante vragen van het leven stelt. Dit is de laatste. Je leren de beste muziekendraaier van de hele zender. Dat is wel heel zielig. De Bananenrepubliek. Elke woensdagavond om 9 uur op Radio Nijmegen 1.